5 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. Op Saba is de eerste persoon positief getest op het coronavirus. Van nog twee anderen moeten de testresultaten nog binnenkomen. De besmette persoon heeft het virus waarschijnlijk op het eiland zelf opgelopen, zeggen de autoriteiten. En op Saba gelden al een tijdje coronamaatregelen. Zo is de luchthaven al bijna een maand dicht. Op het eiland wonen bijna 2000 mensen. In Jemen zijn vier lokale journalisten ter dood veroordeeld voor spionage. Dat gebeurde door een rechtbank van de Houthi-rebellen... die vechten tegen de regering van Jemen. De journalisten werden vijf jaar geleden opgepakt bij invallen in hun hotel. Amnesty International spreekt van een schijnproces. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn de journalisten mishandeld.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 De Urbi-et-Orbi-zegen later vanmorgen is daarom ook niet op de Sint, het Sint-Pieterplein. Het wordt dit jaar een besloten mis. Rond 12 uur leiden in veel Nederlandse plaatsen de kerkklokken. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft opgeroepen om de klokken te luiden om mensen thuis te verbinden met de eredienst van de kerk. Het weer is helder bij 5 tot 9 graden. Overdag eerst zon, daarna stapelwolken en smiddags kans op een bui. Het wordt 17 graden aan de kust tot maximaal 24 in het binnenland. Ook maandag kan er een bui vallen en wordt het met een graad of 9 ineens een stuk frisser. Vanaf woensdag wordt het weer warmer en is er meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Mijn lord, ik heb een Als ik je de impression geef, I give ik een We'll <laughs> I'm feeling so I'm so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 he describes by creating an imaginary picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture